11 uur, dit is Radio 1, met Felix Meurders. Dus zo meteen in de gids.rm, genieten van een draaiorgel of er heel hard voor weglopen. En waarom zou je een patent nemen op een aap? Het internationaal met Jan van de Putten.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 De Bouw Nederland erkent dat de btw-verlaging niet werkt. Veel huizenbezitters zijn onzeker over de ontwikkeling van de huizenprijzen en stellen investeringen uit. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan vanmiddag opnieuw op zoek naar de vermiste jongens uit Zeist. Via Facebook willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk mensen vragen om mee te helpen. Er wordt gezocht in het gebied tussen Renen en Doorn, zowel in dorpskernen als in de bossen. De initiatiefnemers zeggen dat ze nauw contact met de politie onderhouden. Ze horen tot een groep van zo'n 55 vrijwilligers... die gisteren te vergeefs een stuk bos in de buurt van Doorn heeft uitgekampt. De politie had daar nog niet gezocht. Bondskanselier Merkel heeft een bezoek gebracht... aan de Duitse militairen in Afghanistan. Ze landen in Kunduz, in het noorden van het land. Haar bezoek volgt een week na de dood van een Duitse militair. Hij was het eerste Duitse slachtoffer in Afghanistan in twee jaar. Merkel en minister de Mezière van Defensie hielden een moment stilte bij het monument voor de gevallen militair in het Duitse kamp. Merkel zei opnieuw dat Duitsland ook na de terugtrekking van de westerse troepen in 2014 actief wil blijven in Afghanistan. En ze riep andere landen op om Afghanistan ook militair te blijven steunen.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 Elk jaar maken 3 miljoen toeristen een rondvaart in de grachten. Het is daarmee de populairste attractie in Amsterdam. De gemeente wil verder het vergunningensysteem voor de rondvaartboten herzien. Onbeperkte vergunningen voor grote schepen worden teruggebracht tot maximaal 10 jaar. Dan het weer nog bewolkt en af en toe regen of motregen Vanuit het westen geregeld zon, maar het blijft wisselvallig. Het wordt 14 tot 17 graden bij een zuidwestenwind. Ook het weekend wisselvallig met aan de kust de meeste zon. Files, omleidingen, er is van alles aan de hand op de weg. John Bakker. Ja, het zijn wel allemaal korte files hoor. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Muidenberg, 3 kilometer. Op de A2 vanuit België naar Maastricht bij knooppunt Europaplein, 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... bij Knoop het hooipolder 2 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A59, zierikzee os In beide richtingen bij Knoop het hooipolder 3 kilometer. VARA, ja, Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Dierenliefhebbers zijn kwaad omdat het Europees octrooibureau patent verleende om een genetisch gemodificeerde aap. Ik vraag me af waarom patenteer je een aap? Het antwoord komt zo. De een loopt er gelukzalig op af en blijft er geboeid naar luisteren. De ander loopt er vol afgrijzen van weg en wil er niks van horen. Draaiorgelmuziek. Je houdt ervan of je vindt het vreselijk. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. Morgen zal Leiden van lusten. Of raakt het ontzet? Een versleten uitlaat of een ander kapot auto-onderdeel kan flink in de papieren lopen. Zo'n vervangend onderdeel kost bij de dealer al gauw honderden euro's. Maar is het dan ook een eerlijke prijs? En wilt u al onze onderdelen zien? Surf naar gids.fm. Rechters zijn scherper gaan oordelen over trucs die werkgevers gebruiken om het arbeidsrecht te omzeilen. Zoals bijvoorbeeld flexwerkers inhuren via payrollbedrijven. Dat zijn van die bedrijfjes die alleen het salaris regelen. Je staat daar dus op de loonlijst, met de opdrachtgever en anderen. ander. Op papier is daarmee alles in orde, maar de rechter oordeelt het laatste half jaar... toch vaker in het voordeel van de flexwerken. Ik praat erover met Johan Zwemmer. Hij is arbeidsrechtadvocaat en wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Zwemmer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom oordelen rechters nu harder als het gaat om dit soort schijnconstructies? Nou, ik weet eigenlijk niet zozeer of dat harder is... maar uh, hoe je het zou kunnen noemen, denk ik... is dat rechters veel meer uh, kijken naar wat partijen werkelijk hebben bedoeld... bij het sluiten van die arbeidsovereenkomst. En dat sluit niet altijd aan bij wat ze contractueel hebben vastgelegd. Nou, voorheen was het zo, tot vorig jaar in ieder geval... dat rechters veel meer kijken naar zo'n contract. Hè, wat is er op papier gezet? En uh, het afgelopen jaar zie je in toenemende mate... dat rechters door dat papier heen kijken, als het ware en uh, aansluiten bij, bij wat echt bedoeld is uh, op basis van de feitelijke uitvoering. van. En is dat dan een trend die u toejuicht? Uh, ik juich dat zeker toe, want ik denk dat als uh, wat je op papier afspreekt... in de praktijk uh, niet blijkt te kloppen, uh, dat je daar niet bij aan moet sluiten. Dat het in ieders belang is om duidelijkheid te krijgen... dat wat je opschrijft, dat, dat, dat, dat je dat ook bedoelt. In hoeverre zijn werknemers die werken via een payroller... slechter af dan collega's in loondienst? Nou ja, die, die, die payrollwerknemers zijn wel gewoon werknemer. Dus je hebt niet te maken met van die, die ZZP-schijnzelfstandige achtige constructies. Maar doordat dat arbeidsrecht uitgaat van een contract met de echte baas, de werkgever, en daar heel veel bescherming aan gekoppeld is, loopt zo'n payrollwerknemer wel heel veel arbeidsrechtelijke bescherming mis. Door het payrollcontract. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, CAO-recht, wat niet goed geldt. Minder ontslagbescherming. Uh, Reïntegratie bij ziekte. Dat soort dingen. Ik las in de krant vanochtend in trouw. dat de gemeente Enschede onlangs. de deksel op zijn neus kreeg van de rechter in Almelo. Kent u de ja. zaak? Ja, ja, dat was het. Het was wel een hele aparte zaak. Die, uh, die, die rechter die keek ook door dat contract heen uh, en in dit geval had de gemeente Enschede uh, uh, als het ware de tussen aanhalingstekens ambtenaren bij een payrollbedrijf ondergebracht. Uh, vroeg het payrollbedrijf om een ontbinding van die arbeidsovereenkomst en zei de rechter, uh, u bent helemaal niet de werkgever, uh, dat is de gemeente Enschede. Uh, en dat is apart, want de gemeente Enschede kan natuurlijk alleen maar ambtenaren uh, aanstellen uh, en niet gewone werknemers. Dus dat is nog een hele aparte uitkomst. In het recent gesloten Sociaal akkoord is er uh, ook veel aandacht voor deze schijnconstructies. Uh, die zijn natuurlijk toch al jaren bekend. Hebben payrollbedrijven hun langste tijd gehad daarmee? Nou, ik denk wel de payrollbedrijven die fungeren als, uh, wat, wat je net al zei... Een, een, een administratief werkgever die één keer in de maand op de knop drukt... en het loon uitbetaalt en verder niks doet. Maar payrollbedrijven die uh, meer doen, uh, bijvoorbeeld opleiden... herplaatsen van werknemers, reïntereren bij ziekte... die zouden wel degelijk een toekomst kunnen hebben. En die zijn er ook? Uh, volgens mij zijn ze er, maar ik ben ze nog niet veel tegengekomen. Kunnen individuele flexwerkers door deze ontwikkeling... makkelijker aanspraak maken op een vast contract? Um, nou ja, op, op zich is het zo dat als de rechter door de constructie heen kijkt... dat uh, uh, geoordeeld wordt dat er een contract bestaat met de echte baas, de echte werkgever. En dat zal in veel gevallen een onbepaalde tijdscontract zijn, ja. Johan hij is arbeidsrechtadvocaat en wetenschappelijk medewerker aan de UvA. Met dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Sommige mensen vinden het geluidsoverlast, terwijl anderen er juist ademloos naar luisteren. Liefhebbers van draaiorgelmuziek die kunnen morgen een hart ophalen... tijdens de 15e editie van de Leidse Draaiorgeldag. In en om de Hooglandse Kerk staan dan tientallen orgels opgesteld... en sommige van die instrumenten zijn meer dan 100 jaar oud... en horen bij het cultureel erfgoed van Leiden. Vijf van de orgels zijn van de Leidse orgelfamilie Krul... In een loods vol met draaiorgels zag verslaggever Jan Peels hoe Fabian Krul bezig is met de voorbereidingen voor morgen. Nou, nou hoor je de ballen al, uh, al pompen. Nou, schrik niet, daar gaat het gebeuren, hoor. We grijp helemaal achter het orgel. Ben je nou met je handen aan het draaien? Ja, doe een stukje met de hand draaien. Dat vind je wel leuk, hè? Ja, dan gaan we maar door. We gaan wel een kapaal zo hè, voor de radio. <laughs> dit is een traditionele draaien hoor, Ik denk je moet aan het hele grote wiel draaien, maar je staat er een heel klein ja, maar ik, ik, ik, haal, ik haal het trucje uit van het kleine. <laughs> Als je nou stopt, stopt hij dan ook meteen. Oh, kijk. Als ik hem open doe, dan stopt hij direct. Nou, dan heb jij er een stukje muziek op staan. Ja. En het is toch feest, of niet? Je bent meteen helemaal in de sfeer. Of niet? Als ja. iemand dat hoort, dan word je er vrolijk van. Als je hier niet vrolijk van wordt, dan gebeurt het nergens meer van. We zijn helemaal in het hart van het uh, ja. orgel gekropen, Eigenlijk, hè? Het orgel staat open nu, want ik ben het een beetje aan het nakijken voor de kerk. Want het moet, als het naar buiten gaat, moeten ze op en top voor de dag komen. Maar als je er met je kop zo in staat, wat een enorme herrie, zeg. Ja, herrie, je, je, je vloekt gelijk alweer. Het is, dat is prachtige muziek en het is natuurlijk ook traditioneel Nederlands. Ja, het is van Nederlands en als je in het winkelcentrum loopt en open, je hoort een orgel spelen, ja wat... Kun je nog vrolijk in de dag doorkomen? Je haat het of je vindt het prachtig eigenlijk. Hè? Er is bijna geen tussenweg, hè? Ja, maar als die mensen die het haten weer wat ouder zijn, dan vinden ze het ook prachtig. Wat is dat nou, 5% op de Nederlandse bevolking? Nou ja, we staan er nu helemaal achter. We kruipen nou, we even we tussendoor we en we gaan naar de voorkant. Want ja, dan zien we in ieder geval ook wat de mensen op de straat uh, allemaal zien. Prachtig houtsnijwerk. We zijn hier in een soort van paradijs voor uh, orgelliefhebbers. Want als ik om me heen kijk, ja, het hier... hangt helemaal vol. Daar nou, zie je oude trommels hangen, uh, uh, houten poppen, ornamenten, belletjes die slaan. Wat willen die kinderen nog meer zien. Tussen al die grote orgels staat ook een heel klein orgeltje. Bokkie staat erop. Ja, dat is een naam die ik iemand heb iemand het gegeven. Ja, die moest hij zo komen te heten. Bokkie naar het hondje van de mensen. Maar daar komt hij hoor. Oh, dat is wel heel leuk, hè? Zo heel klein, hè? Wat is het? 60 centimeter bij 50, en er komt ook muziek uit. En als het orgel gaat spelen, dan word je weer vrolijk van, zeggen ze. Je kunt het net niet op je buik dragen, maar dat formaat is het haast. Het zou, het zou kunnen als het zou moeten. <laughs> Ondertussen is Bart in het veld, organisator van de Leidse Orgeldag, er ook bij gekomen. Draai maar even door, hoor. Dat vinden we wel gezellig. En er zijn echte liefhebbers en ook van generatie op generatie. Dat zijn twee, juist twee werelden binnen nou, het orgelwereldje. Het zijn, je hebt de beroepsmatige draaier die er gewoon echt zijn geld mee moet verdienen. En dat zijn vaak ook de mensen bij wie het van generatie op generatie doorgaat. Je ziet hier in Leiden heb je een paar families. En die hebben vaak al voor de oorlog hebben ze nog een orgel gekocht en langzaam uitgebouwd. En wat is dat met Leiden en die orgels? Want ja, inderdaad, zitten meerdere mensen die, die daarmee bezig zijn. Ja, maar ik denk dat ze zeker vroeger uh, veel steden dit soort families hadden. Want het was het voorzag in een behoefte. Je had radio, maar je had nog geen dan Als die er was, dan was het veel te duur voor de meeste mensen. Dit gaf je muziek op straat. Maar waar het eigenlijk ons om gaat... Hè, ik bedoel, het vroeger dat je de wijk in ging met je orgel... en overal aanbelde en had je een praatje en je had wat geld op... dat bestaat niet meer. Dat, dat zal echt niet meer gebeuren. Het heeft misschien eens te maken met het feit dat Leiden heel lang... een hele arme bevolking heeft gehad. Die mensen die moesten wat. Ja, Als je helemaal niks meer kon... dan huurde je maar een draaiorgel en ging je daarmee de straat. En daarom op. zijn er op. zoveel families die ja. zich daarmee bezighouden in deze gemeente. Dat lijkt mij een heel aannemelijke verklaring. En dat ging ook... Leiden waren allemaal grote families. Dus ze hadden allemaal iedereen... Vroeger deden wel iedere broer die ging met dat orgel spelen. Als je familie mink neemt, hadden ze vijf uh, orgeldraaiers in zitten. Van Putten waren vier orgeldraaiers. En dan moet je natuurlijk ook naar buiten. Want dan je moet je je, loopt je loopt toch niet voorstellen voor dat voor je, voor je allemaal... Ja, precies. Je loopt elkaar voor de voeten. Dus ja, en, dat is in het jaren in Leiden wel gebeurd. En dan gingen ze op de vuist wie er wel mocht spelen Oop. en wie er niet mocht spelen in de stad. Leiden. Met ruzie. Ja, echt ruzie. Ja, maar daar praat oh, ik over in de jaren zestig natuurlijk. En dan stonden ze met vijf draaiers in de Aarlemmerstraat. Dat kon ook niet. Dus allemaal. dan ging het familie tegen familie? En, uh... ja, ja, familie tegen familie. Maar oh. broer tegen broer, een ramp was het. Ja, <laughs> ja nee, ik bedoel, het zijn geen liefertjesorgeldraaiers. Hoor. Laten ja? we dat voorop stellen. Ze komen wel voor hun eigen belangen op. Ja, ja. Zaterdag staan ze wel met z'n allen weer in het café. Dat was in de jaren 60 ook zo. En dan waren ze allemaal weer vrienden. En een dag later stonden ze bij elkaar in het pakhuis. Stonden ze nog weer dat liedje te spelen. Wat ze zo mooi vonden. Ja. Want het gaat natuurlijk allemaal om de liefde voor het draaiorgel. Er zijn zulke verschillen. En je hebt hele mooie orgels. Ja, we hoorden hier net al twee ja, uitersten natuurlijk. Hè? Dat hele grote ding en dat hele kleine dat ding. Dat lijntje nieuw voor mij. Dat vind ik echt een heel mooi zuiver orgeltje. Dat is nog maar een heel piepklein orgeltje. Ja, dat is een heel oud liedje denk ik. Ja, als het orgel spelen, is een heel oud liedje. En Ja, de mensen lopen in de stad. en dit Net wat meneer in het veld zegt, Bart. Van de mensen die lopen nu voorbij en ze, ze, ze pakken twintig cent en die geven ze aan de orgelman, maar ze staan niet erbij stil wat er achter dat hele gebeuren schuil gaat... want het gaat best een heleboel werk en een heleboel leuke dingen af. Want al die liedjes moeten dan eerst moeten gemaakt worden, worden die En die orgels moeten onderhouden worden. En, en kan alles op die orgels. Ja. Ik noem wat, de Gangnam Style. Want de Gangnam Style heel... hebben we erop staan. Die gaan ja, we zo, even okay. Zal we dat even doen? Ik ja. maken hem even open. Dan moet natuurlijk ook gearrangeerd worden. Hè? Die boeken moeten gemaakt worden. En er zijn een paar beroemde uh, arrangeurs in Nederland. Maar we hebben hier in Leiden ook in, Hido van Os. En die arrangeert vooral heel veel modern werk. Zo'n Gangnam Style. Want dat is een kunst natuurlijk, want het is een oud instrument... met. Zijn beperkingen. Tegenwoordig al die moderne muziek met stampende nou ja, bassen. Precies, je moet het vertalen naar orgel. En dat, je kan vrijwel alles vertalen naar orgel. Alleen je moet wel weten hoe dat moet. En je moet rekening houden, ieder orgel is anders. Dus het ene orgel kan meer dan het andere. Dus even kijken, het boek is erbij gepakt. En als je hem open doet, dan zie je allemaal gaatjes. Ja, volop. Nou, daar komt gangnam stil. Dat is een iets hè, dit. Ja. <laughs> nou hier, dans wat mee. Alsjeblieft. dit is muziek van vroeger. Zo spelen de oorlogs vroeger door de straten. Wat zulke muziek. Dat is wel net na de oorlog dit. Die Jacinten en Narcissen, ah, ja dat ja. is natuurlijk helemaal uit de tijd. Ik ken het liedje ja, niet. Nee, dat kan niemand. Ja, mensen die van een orgel houden, zoals die oude orgelmensen, staan hier met zulke soort muziek, staan ze gewoon te huilen. Want je hoort orgel op een hele andere manier spelen. Ja, dat is weer even iets anders dan de Gangnam -style, Ja, geval. dat is heel anders. Maar daar word je wel zelf ook zeer stil van als je zo'n boekje oplegt. Maar dat is een verschil. Het orgel kan wel alle soorten muziek spelen. We hebben nu de Gangnam stijl gehad. Die Jacinten en Narcissen, Kali, een, een mooie mars. Ja, het kan alle kanten op. Dus dit is uh, muziek wat een uh, ja, leven lang meegaat, laat ik zo maar zeggen. Ja, meer dan dan leven. Ja, tuurlijk. Het overleeft mij. Dit orgel is van 1904. Dus ja, dan was ik er nog helemaal niet. En ik kan het ook mooi vinden. Dat was hier Sint-Enercisse. Dat was hier sint Fabian Krul met het draaiorgel De Joker. Dat hoor je nergens anders dan een Nederlandse draaiorgel. Ik kan me nog herinneren, draaiorgel de Arapier. Het is altijd te horen in arbeidsvitamine. Waar is de tijd gebleven? De Leidse draaiorgeldag begint morgen om tien uur... in en om de Hooglandse Kerk. In 2004 kwam Keen uit met een debuutalbum. En daarvan komt dit nummer. Hij heeft dat geknepen stemmetje, die zanger van Keen, Tom Chaplin. Ja, kent u het dan maar nog? Dat was een hit in 2004. Nou, ik wil je. Degids.fm. Ik wil je. Om testen op chimps. ASAP. We testen één subject. Ik wil dat het sure stabiel is. Het is een sterk geloof. Het werkt. En wat over Caesar? Wat is hij in? Dat company, property. Hij heeft geen tijd met andere chips. Een fragment uit The Rise of the Planet of the Apes. En daarin leiden medische experimenten op apen... tot een wereld waarin uiteindelijk die dieren de macht hebben. Science fiction natuurlijk, maar misschien toch wel dichterbij dan we denken. Verschillende dierenorganisaties zijn namelijk woedend... over een verleend patent op een genetisch gemodificeerde chimpansee. Hebben ze een punt... En waarom worden die genetisch gemanipuleerde dieren überhaupt gemaakt? Daarover praat ik met Frans Brom. Hij is ethicus van het Ratenau-instituut en lid van de commissie genetische modificatie. Hij zit hier bij mij in de studio. En aan de lijn, Ipe Elgesma, hij is hoogleraar moleculaire neurobiologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Heren, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Elgesma, is dat opvallend, een patent op een chimpansee? Uh, dat is zeker opvallend, want tot nu toe zijn er eigenlijk nog helemaal geen uh, genetisch gemanipuleerde chimpansee's uh, ooit gemaakt. Dus. Uh, om het nu vast te leggen in een uh, patent... terwijl het nog niet gedaan is, uh, is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. En eigenlijk is dat ook wel een beetje... misschien toch wel het overschrijden van een grens... die uh, nog niet eerder gedaan is. Waarom wordt er een grens overschreden dan? Nou, omdat voor het eerst uh, een patent wordt aangevraagd op een, uh, een mensaap. En uh, ja, tot nu toe zijn er nog nooit uh, genetisch gemanipuleerde mensapen gemaakt. Uh, zijn dat nog steeds niet, overigens. Het patent spreekt alleen maar om het toepassen van deze technologie... In alle dieren variërend van een gist tot en met uh, een, een mensaap. Uh, maar doordat we het zo breed gesteld hebben, daar zijn natuurlijk de mensen over gevallen moeten we deze technieken überhaupt ooit wel willen toepassen op, op, op, op mensapen? Meneer Brom, u bent ethicus. Mag dat zomaar, patent verlenen op een mensenapen? Nou, het probleem is natuurlijk, wat gebeurt er als je een patent verleent? Als je een patent verleent, dan zeg je van... anderen mogen dit niet doen, anders dan met mijn toestemming. Want ik heb het recht om dit te doen. Dat wil nog niet zeggen dat je het mag doen. Dus iemand die een patent heeft op een atoombom... mag nog niet een atoombom gooien. Maar die zegt alleen, anderen mogen hem zomaar niet maken. Dus dat is de eerste problematische kant van zo'n patent. Uh, het probleem is natuurlijk dat er een soort andere relatie ontstaat... tussen mensen en mensapen als we mensapen uh, gaan patenteren. Er nou, wordt niet de hele aap gepatenteerd... maar een bepaalde genetische construct in de aap. En dat patenteren we, bepaalde genetische constructen van mensen... patenteren we ook al. Nou, daar is veel discussie over, van hoe ver zou dat moeten mogen gaan. En het staat natuurlijk nog alleen op papier, hoorde ik net zeggen. Precies, het staat alleen nog op papier. Dus uh, in die zin gebeurt het niet. Tegelijkertijd, uh, doordat het op papier staat... kunnen anderen die uh, wetenschappelijke vooruitgang willen bereiken op dit soort gebieden ook uh, dingen niet zonder toestemming van dit bedrijf. Dus het is wel een heel breed patent... waarin van alles uh, in één keer afgeschermd wordt... wat ook anderen kan hinderen. Dus we ja, dus zitten het Amerikaans wel bedrijf, vragen aan. Ja. ja. Hoe bepaal je nou of het moreel ethisch verantwoord is... om zo'n patent te verlenen? Ja, dat is natuurlijk een ingewikkelde. Eerst is natuurlijk te kijken bij patent. De reden waarom we patenten verlenen is om mensen die onderzoek doen... te beschermen dat het geld wat zij erin gestoken hebben... dat, dat, dat ze dat ook kunnen terugverdienen. Dat een ander niet aan het einde van het onderzoek... vandoor gaat met de resultaten. Nou, Dus de vraag is, doet zo'n patent wat het moet doen? Nou, daar kun je bij in dit geval met zo'n breed patent grote vraagtekens bij stellen. De tweede vraag die je moet stellen is... draagt zo'n patent bij aan een richting waarin uh, goede producten op de, samen op de markt komen? Nou, ook daar is bij zo'n apenpatent is daar een, een grote vraagteken bij. Aan welke producten moeten we dan denken? En geneesmiddelen denk ik dat we hieraan, hieraan moeten denken. Uh, maar de vraag is of dit daar concreet toe bijdraagt, is nog niet zo, is nog niet zo duidelijk. En de derde vraag is natuurlijk van... Uh, ja, zijn mensapen zijn dieren, uh, uh, wel, uh, wel, wel goede objecten, goede levende wezens... om daar op die manier patent op, de, op, de, op te verlenen. En daar is veel discussie over. En, uh, uh, ik denk dat bij, uh, bij mij mensapen zo dicht bij ons... dat daar wel een grens overschreden wordt. Meneer Algesma, dat is de grens die u ook bedoelde? Of is dat toch weer wat anders? Ja, dat is ook de, denk ik de grens uh, die ik bedoel. Uh... Uiteindelijk zal het ook voor elke medische toepassing uh, individuele beslissingen moeten genomen worden of dat inderdaad, uh, in welke diersoort dat nog toelaatbaar is. Bij de ene uh, medische toepassing leg je misschien de grens uh, bij een gist, bij de andere zeg je nou, hier, dit is belangrijk en hier wil ik, wil ik wel uh, genetisch gemanipuleerde muizen voor gebruiken. Maar er zou misschien ook een situatie ooit kunnen ontstaan dat je dit willen gaan testen in apen. Um, maar ik denk dat je die vraag mag pas beantwoorden als je echt weet waar het om gaat, wat de aandoening is en wat, wat het gevaar ook is voor de mensheid als je het niet doet en wat de consequenties zijn als je het niet doet. Want daarom zijn bedrijven bezig met genetisch gemanipuleerde dieren, omdat ze er uiteindelijk medicijnen bijvoorbeeld van uh, kunnen maken. Ja, het zijn natuurlijk niet alleen de bedrijven. Uh, op Erasmus MC maken we ook gebruik van genetisch gemanipuleerde muizen. Uh, mijn eigen onderzoek ze ook. Uh, bijvoorbeeld wij doen onderzoek naar het uh, aangeboren verstandelijke handicap... waarbij sprake is van een, uh, een mutatie in het DNA... waardoor een kind een, uh, een ernstig syndroom heeft... Uh, die leidt tot een, uh, een verstandelijke handicap. Uh, en omdat we dan kunnen studeren in een muis... Uh, maken we een muis met dezelfde mutatie die het kind ook heeft... en dan kunnen we precies gaan kijken in een muis van wat gebeurt er... maar ook vooral wat kunnen we ertegen doen. Uh, en dat kan dus alleen maar met een genetisch gemodificeerde muis. Uh, en bijvoorbeeld ook voor Alzheimer. Als je Alzheimer wil gaan studeren in een muis... Een normale muis krijgt een Alzheimer, maar je kan wel een humaan gen in de muis brengen, zodat de muis ook Alzheimer krijgt. En dan kun je echt uh, kijken van wat voor geneesmiddelen kan je daar dan tegen ontwikkelen. Is hier sprake van dierenmishandeling trouwens? Nou, uh... We spreken dan vaak over ongerief. Dus wat is eigenlijk de consequentie van het muis... op het moment dat hij zo'n genetische manipulatie heeft? Uh, en dat kan zijn van dat de muis het überhaupt niet merkt. Um, tot uh, tot uh, natuurlijk ernstig. En voor elk experiment moet dan de afweging gemaakt worden. Ja, weegt dat eigenlijk wel op tegen de oorspronkelijke vraagstelling... die je, die je daarmee beantwoordt... En, uh, en het doel wat je daarmee wil bereiken. Meneer Brom, geeft u eens antwoord op dezelfde vraag? Ja, kijk, het is denk ik geen dierenmishandeling. Want mishandeling is iemand die vanuit een slechte intentie... dier... Uh, uh, Toebrengt tegelijkertijd is het per experiment de vraag: van mag dit of mag dit niet? En in Nederland wegen we dat per experiment af. Niet alleen de onderzoeker doet dat, maar ook een aparte onafhankelijke commissie die kijkt ernaar is het doel hier zo belangrijk dat deze, deze proef met dieren gerechtvaardigd is? Meneer Elgertsma, waarom zou je een chimpansee patenteren op het moment dat je het ook met een muis kan doen? Ja, nou, ze hebben eigenlijk de technologie gepatenteerd en hebben gezegd van dat kan voor elk organisme. Uh, en daarbij hebben ze eigenlijk tot mijn verbazing uh, ook heel specifiek de chimpansee genoemd. Um, ik denk dat we gedacht hebben van oké, okay, laten we alles maar breed dekken. Dan hebben we waar ze ook later maar aan gaan werken, dan hebben wij toch maar dit patent uh, in handen. Uh, en de vraag is ja, waarom zou je iets met een chimpansee willen doen uh, wat je ook in een muis kan doen? Uh, het punt is, als je het in een muis kan doen, dan zal een ethische commissie nooit toestemming gaan geven om dit in een hogere diersoort dan een muis te doen. Dus uh, een ethische commissie kijkt heel goed in wat is wat type dier uh, wil je dat experiment doen. En kan dat niet in een, bijvoorbeeld in een ander type dier of nog beter kan het niet gewoon in een, in een cel in een kweekfles. Dus op het moment dat je dat patent wil gebruiken dan wordt er weer advies gevraagd aan zo'n ethische commissie en die oordeelt dat dan ook. Ja dus een patent zegt gewoon ik, wij hebben de manier gevonden om een gen aan en uit te zetten. En die gaan helemaal niet over wat voor gen dat dan zou moeten zijn. En op het moment dat ik dat zou willen gaan gebruiken voor mijn vraagstelling dan pas komt de ethische commissie. Uh, kijken van, oké, okay, maar mag dit eigenlijk wel? Uh, vinden we het goed wat je doet? Dus meneer Brommer, is helemaal te vragen of die chimpansee ooit gebruikt wordt. Ik denk niet dat de chimpansee uh, zomaar in Nederland gebruikt zal worden. Daar, daar is maar in eigenlijk... Europa gaat het ook over? Ja. Nee, nou, in Europa zijn we ook behoorlijk terughoudend als het gaat om, om dierproeven. Er is Vrij veel onderzoek wordt ook gedaan naar alternatieven... om te zorgen dat je het met minder of met verfijnder de dierproeven kunt uitvoeren. Dus er, er is natuurlijk een grote druk om dierproeven... zoveel mogelijk naar beneden te brengen. Want we zijn het er allemaal over eens, ook de mensen die de dierproeven doen... dat het als het zonder kan altijd beter is. Toch lees ik over een flinke toename aan gepatenteerde dieren de, de afgelopen jaren. Worden daar dan door ethici geen vragen bij gesteld? Er worden enorm veel vragen bij gesteld. Maar die vragen worden op twee manieren gesteld. De eerste vraag wordt gesteld van... Die patent op al die dieren eh, hindert dat ook de vooruitgang. Hindert dat ook het onderzoek van anderen. Omdat eh, je bepaald onderzoek eh, en bepaalde toepassingen niet mag. Omdat je al die patenten van al die andere bedrijven moet afkopen. Ja. Dat, is, dat kan problematisch zijn. En er wordt naar gekeken van leidt dat niet tot een, tot een druk om meer dierproeven te doen. Nou, gelukkig hebben we in Nederland zowel op het niveau van individuele dierproeven daar, daar goed zicht op. En wordt daar in Europa sterk aan gewerkt dat je dierproeven alleen kunt doen als er echt geen alternatieven zijn. Want dit is dus vastgelegd. Dat wil zeggen dat andere bedrijven niet met deze zelfontwikkelingen naar aan de haal kunnen gaan. Eh, niet aan de haal kunnen gaan. Dat wil zeggen ze kunnen wel licenties kopen en daarmee, daarmee doorgaan. En eh, ja, in geneesmiddelonderzoek, maar ook in, in de landbouw... waar patenten op genen een rol spelen, wordt heel erg nagedacht... Eh, of, eh, of dit patentsysteem niet zo ver aan zijn eind raakt... dat het helemaal dicht gereguleerd wordt. Meneer maar aan wat voor dieren moet ik eh, in zijn algemeenheid denken... bij transgene proefdieren? Nou, 99% van de transgene proefdieren gaat over muizen. Het uh, is dus ook het eerste, eerste dier dat we makkelijk genetisch konden manipuleren. Uh, maar het is ook het is een zoogdier. Uh, en, uh, ja, het, is een, het is een relatief eenvoudig zoogdier uh, om te houden. Uh, dus uh, bijna alle onderzoek wordt toch gedaan met muizen. Genetisch gemanipuleerde muizen. Meneer Brom, als ik nou samen met meneer Elgersma... Een, een fluoriserende oranje muis wil maken... mogen we dat dan vanmiddag in elkaar gaan knutselen? Nee. Uh, er zijn een aantal vergunningen die je daarvoor moet hebben. En, uh, tot voor kort hadden we in Nederland ook de commissie de biotechnologie bij dieren... die alle genetisch gemodificeerde uh, uh, onderzoek met dieren beoordeelde. Die commissie slaapt nu. Er wordt aan een nieuwe wet gewerkt. En, uh, uh, voor proefdieren is daar een uitzondering in gemaakt. Die hoeven niet meer landelijk van een vergunning voorzien, maar wel nog lokaal van een vergunning voorzien. Maar als je uh, stappen verder maakt, bijvoorbeeld bij apen, dan denk ik dat zo'n commissie als uh, commissie de commissie biotechnologie bij dieren belangrijk is om uh, na te denken over, uh, is dit een stap verder die we, die we wel willen doen? Heeft u zelf wel eens in zo'n soort commissie gezeten? Ik was secretaris van de commissie die stier Herman uh, de transgene stier mocht beoordelen. Dus ik was de secretaris van de commissie. Wat moest er weer met die stieren gebeuren? Uh, die stieren moesten nakomelingen hebben, want in de melk van, uh, van de nakomeling van die stier zou een, uh, een eiwit komen, laktof dat uh, gebruikt kan worden in, in het medisch onderzoek. Maar het schaap Dolly, daar heeft u niks mee te maken gehad. Uh, niet uh, niet uh, als, als onderzoeker uh, wel, heb ik erover geschreven. Meneer maar hoe groot schat u de kans in... dat er ook in Nederland transgene dieren gepatenteerd gaan worden? Uh, nou, Op dit moment uh, worden al uh, transgene dieren gepatenteerd, maar dat zijn uh, muizen. Maar die worden al gepatenteerd. En nu, meneer Brom? Ja, muizen worden gepatenteerd. En of uh, er wordt nu bezwaar aangetekend tegen de, tegen de patentverleningen op de chimpansee. En ik ben heel benieuwd wat het Europese patentoffice... of het, uh, die uh, in zal gaan op de inhoudelijke uh, kritiek die hier gegeven wordt... en wat, wat eruit komt. Ik uh, ga het uh, met belangstelling volgen. Hartelijk dank. Frans Boom, hij is ethicus aan het Ratenauw Instituut... en lid van de Commissie Genetische Modificatie. En IP Elgersma, hij is hoogleraar Moleculaire Neurobiologie... aan het Erasmus Medisch Centrum. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half twaalf. Via Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgers op de Utrechtse Heuvelrug gaan vanmiddag opnieuw op zoek... naar de vermiste Ruben en Julian. Ze willen tussen Renen en Doren gaan zoeken in dorpskernen en in de bossen.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 En in Den Haag zijn twee mannen aangehouden... wegens mishandeling van parkeercontroleurs. Eén van hen probeerde een controleur te wurgen. De controleurs wilden gisteravond een taxichauffeur bekeuren... toen de twee mannen zich ermee bemoeiden. Er ontstond een vechtpartij waarbij de Haagse politie uiteindelijk ingreep. En dat zijn de hoofdpunten. Ik hoef de naam Sean Bakker met te noemen, er staan altijd files. <laughs> ja, of zou het andersom zijn? Mmm, nou, daar zal ik kunst. over nadenken. <laughs> op de A2 van Eindhoven naar België bij knopend Europaplein een file van 2 kilometer. A20 Gouda Hoek van Holland bij knopend Kleinpolderplein een 3 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum voor knopend Hooipolder 2 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A59 vanuit Zierikzee naar Os bij knopend Hooipolder 3 kilometer. En bezoekers aan de Keukenhof die komen eerst in de file op de N207. Vanaf Bergambacht naar Lissen voor Hillegom, 3 kilometer. Dit is de .fm. Met Felix Wurders. Zometeen de webwereld van Trendwatcher lieke Lamp. En waar haal je goedkope onderdelen voor je auto? Als ik nou een houthakker zou zijn en jij was een dame, zou je me dan toch willen trouwen? En zou je dan mijn baby willen hebben? Ja, ja. Sorry. Sorry, maar het wordt echt gezond. Ja, sorry, een kapper is een timmerman. Excuus. Maar het zijn de voortrops. If I were a carpet. de vele hits uit de jaren 60 van de Four Tops... geschreven door Tim Harden. En in 1966 prijkte zij daarmee bovenaan aan de uh, Nederlandse hitlijst bijvoorbeeld ook. If I were a wood copper, would you... Nou ja. uh, goedemorgen, Francisco. Felix. Je hebt gelopen vannacht? Ik heb gelopen vannacht. Ik heb de nacht van de vluchteling gedaan uh, van Rotterdam naar Den Haag, 40 kilometer. En dan moet je nu op de Blaren zitten. We Eén kunnen ze lang zitten En ik moet zeggen, mijn, mijn hersenen werken, werken een beetje traag, dus ik praat misschien wat langzamer dan anders. Nou, dat vind ik wel prettig. Kan ik je eindelijk een keer volgen? Ah, okay. YouTube gaat uitbreiden. De populaire videosite van Google lanceert 53 betaalkanalen. En dan kan je voor een paar dollar per maand uh, wat meer zien dan alleen die grappige oma-home video's of clips van je favoriete band. Wat is er aan de hand, Francisco? Nou ja, nou ja, ze gaan. Kijk, laat maar... Nou, dat gaat niet Ik, kom nu al die ik begin worden. opnieuw. Nee, laat, je... laat ik eerst je, je vragen: waarom beginnen we altijd om 11 uur met dit programma? En moeten we rond deze tijd op vrijdag altijd naar jou luisteren? Omdat wij live zijn, hè, dat is nog het enige Dat is nog het enige wat bijzonder is. Als je live bent, als je kijkt bijvoorbeeld naar televisie... alles wat niet live is, kan je gerust later terugkijken. Maar dingen die live zijn, dan wil je toch weten wat er op dat moment gebeurt. Ja. Dus dat maakt het interessant. Je kan ons natuurlijk ook later terugluisteren als je gaat naar de site van de Gids FM. Dan kan je na de uitzending uh, alle fragmenten terugluisteren. Uh, ook van vorige week, maar je ziet dat met oude fragmenten... dat wordt al snel zoiets als de krant van gisteren of de krant van de eergisteren. Dat, ja, dat doe je wel eens, maar dat doe je niet snel. Hè, dus het, zij zijn geïnteresseerd in live, want daar kan je ook geld voor vragen. En dat is wel interessant, want ja, wat, wat, wat gaan ze daarop nou vertonen? Nou, bijvoorbeeld Sesamstraat krijgt een kanaal. En dan zou je denken, ja, maar Sesamstraat, dat kan je al op de televisie zien. Ja, ja maar YouTube bekijk je bijvoorbeeld ook op de achterbank van je auto. En dan kan het wel eens erg handig zijn om daarvoor voor te betalen. Want je... Natuurlijk, al die filmpjes staan ook al op YouTube... maar dat is een, in slechte kwaliteit. Zij garanderen dan dat dat allemaal uh, goed geregeld is. Uh, eindeloos doorgaat, steeds nieuwe content. Hoef je niet naar te zoeken, geen rommel ertussen. Dus het is netjes. Ja, vorige week vertelde je namelijk al hoe achterhaald iTunes eigenlijk alweer is. De ja. muziekbibliotheek van Apple, die gebaseerd is op kopen en opslaan. Want je kan tegenwoordig alles streamen. Dus je kan beeld of geluid uh, gewoon laten binnenstromen op je computer... op een uh, door jou gewenst moment. Zo werkt ja. dat tegenwoordig. Ja, opslagmedia. Dat is het idee dat je een harddisk nodig hebt. Ja, nog, je hebt nog wel wat nodig, maar dat is eigenlijk... Ja, dat is niet meer zo vreselijk interessant dat je dat allemaal moet bewaren. Het, er is ook veel te veel materiaal. Waarom zou je dat allemaal bewaren? Het is een beetje, zoals ik al eerder zei, oude kranten bewaar je misschien... Een maar daarna toch ook niet meer. En dit dit is, is natuurlijk zoals YouTube al jaren werkt. Maar goed, nou beginnen ze met die kanalen. Je zei onder andere een Sesamstraatkanaal. Wat moet je daarvoor betalen? Uh, iets van 3 dollar gaan ze rekenen. Ze komen in Nederland, is het nog niet. Ze beginnen in landen als uh, Rusland. Uh, sorry Frankrijk, ja, Rusland dacht ik ook. Uh, uh, uh, de Verenigde Staten, natuurlijk Groot-Brittannië. Uh, gaan ze daarmee experimenteren. Als dat een succes wordt, dan zullen ze dat uitbreiden naar andere landen. En dan, uh, ja, nou ja, een bedrag per maand. Je kan, uh, begin, het begint nu vanaf uh, 99 cent zal het ongeveer zijn. Dus ze gaan heel goedkoop beginnen om je eraan te winnen, laten winnen. En dan uh, uh, kan je al uit de duur misschien wat meer gaan betalen. Maar waarom zou je elke maand 3 dollar gaan betalen... Of? of uh, binnenkort misschien in Nederland 3 euro... om de hele dag naar Sesamstraat te gaan kijken... als ik die ja. filmpjes al gratis kan zien op YouTube. Ja, omdat het uh, makkelijker is. Omdat het, uh, uh, de, de, je hoeft er voor de rest niks voor te doen. Je hoeft er niet naar om te kijken. Uh, zij, uh, het is net zoals een gewone zender. Het is het. Uh, en je kan je ook nog voorstellen dat ze daar allerlei uh, dingen aan gaan koppelen. He, je kan daar misschien vanuit zo'n kanaal makkelijker spelletjes downloaden. Om maar eens wat te noemen. Dus ja, dit, dit is, ik kan me er wel wat voorstellen. En ik kan me zelfs voorstellen dat mensen daarvoor gaan betalen. Dat zullen niet heel veel mensen zijn misschien. Maar wel voldoende om het interessant te maken. En wordt de kwaliteit ook beter, denk je dan, van die filmpjes? Ja, dat wordt een hoge kwaliteit. Dus ja. dat, Wanneer zijn dat... wij on demand? hem dat ik gewoon op een knop druk en dan heb ik je vast Nou, dat zijn we eigenlijk al. Je moet nog even wachten. Dat zou, dat zou wat sneller kunnen dan soms. Maar je, als je vanmiddag naar de site gaat, dan, dan heb je jou en mij on-demand, zoveel je wilt, tot in het einde der tijden. Ik wist het. Maar goed, dankjewel. Dan nog een gerucht. Dat zou uh, uh, Facebook zijn, dat Wees zou willen kopen. Dat is een app ja. voor verkeersinformatie. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, dat Wees dat is een Israëlische app en die is eigenlijk wel grappig. Um, Facebook ontkent overigens dat dit waar is. Het zou gaan om een bedrag van 1 miljard dollar. Dat zijn bedragen die doen denken aan de overname van Instagram. Daar verklaarde iedereen Facebook voor gek. Dat is een foto-app. Waarom ga je nou een foto-app zoveel geld voor betalen? Het leek een briljante te zetten zijn. Want nou, je hebt ook wel gehoord, uh, jongeren verlaten Facebook. Hè? Dat zijn die verhalen die de laatste weken zo'n beetje naar boven komen. Ja. We gaan die heen, naar Instagram. Van wie is Instagram? Ook van Facebook. Dus Facebook heeft gezien dat dat eraan kwam. Heeft daarop ingespeeld. Nou, waar gaat het nu een beetje om? Uh, je hebt je smartphone. Die gebruik je voor allerlei dingen. Onder andere voor verkeer. Nou, wat is nou nog mooier als je een, uh, een app hebt voor je verkeer. Die gecombineerd wordt met je Sociaal netwerk, Facebook. En wat kan je er dan mee doen? Nou, Dat wezen heeft een hele andere benadering dan bijvoorbeeld de TomTom of zo. Dat draait echt op input van gebruikers. En jij, jij ziet iets op de weg en je meldt het even. Jongens, er staat een file. Uh, er is een ongeluk gebeurd, enzovoort, enzovoort. En voor de dingen die je doet krijg je punten. Het is ook nog een beetje wat genoemd wordt gamification. Dus ik nee, heb John er... Bakker niet meer nodig? Uh, nou ja, er zullen altijd wel mensen John Bakker blijven gebruiken, maar dit is je vrienden. En je kan je ook bedenken, nou, bijvoorbeeld net zoals vannacht met, zo nacht met de vluchteling, dan komt iedereen met auto's daarheen, uh, je vrienden, je wil afspreken. En je kan op zo'n ways dan zien uh, waar iedereen is en waar iedereen geparkeerd staat en hoe laat iedereen komt. Dat is, ja, je, hebt, je deelt die informatie heel gemakkelijk met je vrienden. Dat is heel erg handig. Maar betekent dat dan straks ook dat iedereen in mijn vriendennetwerk kan zien waar ik ben? Uh, als je dat wil wel, ja. Dat is wel het idee. En je ziet dat een heleboel mensen daar eigenlijk geen enkel probleem mee hebben... om dat uh, voortdurend met anderen te delen. Wil ik dat ook? Uh, volgens mij zit jij niet eens op Facebook. Uh, nog steeds niet, uh, Felix. Iedere week probeer ik jou daartoe te verleiden... om dat ook eens een keer te verkennen. Maar uh, Francisco. En het is wel zo dat als je... Ja, nou, je kan wees wel eens een keer proberen. En dan, uh, dan werkt je hoe het werkt. Okay. Ik, wil je, ik wil wel je vriend zijn wees. Dan gaan we samen een spelletje spelen. Ik ben gek. Je klinkt alsof je ook terug bent gelopen uit Den Haag naar Rotterdam. Uh, oh sorry, ja, nee, ja. Ik ben gewoon een beetje gaar. Ik, heb, ik, heb, ik ben langer dan 24 uur wakker. En, uh, en ik heb 40 kilometer gelopen. En uh, ik ben blij dat ik dit tot een goed einde heb gebracht. Wel rusten. Francisca, graag wel. tot volgende week. De Gids.fm ze houdt zich als trendwatcher veel bezig met technologische ontwikkelingen... en is daarover regelmatig te horen bij BNR Nieuwsradio. In de rubriek De Webwereld van... praat ze met Simone Wijmans over haar leven online. De Webwereld van... Lieke Lamp, bijna 8000 volgers op Twitter. En ja, eigenlijk 24 uur per dag online. Altijd staat er wel ergens een computer aan. Zo'n 8000 volgers op Twitter. Maar wie volg je zelf als trendwatcher zijnde? Uh, dat is heel divers. Ik heb Tweetek, uh, zolang het nog bestaat. En daar heb ik verschillende groepen in aangemaakt. Uh, omdat ik natuurlijk voor mijn werk ook heel diverse dingen uh, doe eigenlijk. Ik heb bijvoorbeeld een kopje financieel. Dan is het uh, Peter Verhaar, Willem Middelkoop, Joost van Kuppenveld, Martin Visser, Peter Paddenvries, Erika Verdegaal. Maar ik heb ook een kopje vrouwen. Dan is het Margriet van der Linden, Femke Halsema, Nelly Kroes. Ik heb een kopje, nou ja, technologie Technologische ontwikkelingen, conculega's. Uh. En wie zijn goede conculega's op Trent uh, Trendwatcher-gebied? Uh, Vincent Evers is een, uh, is een hele, hele goede, die volg ik met heel veel plezier. Bij Vincent Evers is het leuk dat hij heel erg technisch uh, is. En die kan zich enorm vastbijten in bepaalde technologische ontwikkelingen. He, met die elektrische auto is hij dus echt helemaal zijn ding. En uh, hij doet ook heel veel interviewtjes met mensen. Dat is ook altijd heel erg leuk om eventjes te kijken. Heren, wat is het probleem? Nou, de snellader bij de Nissan dealer is uh, kapot, dus ik zit hier nu in Alkmaar, ik, heb, ik wil even een kwartiertje stoppen, maar nu ben ik hier in Alkmaar en nu heb ik een hele lege auto en ik moet 7 uur wachten voordat ik terug naar Amsterdam dus... kan. Je hebt uh, Een eigen nieuwe site, Balance Babes, die is aangepast. Wat, wat is dat voor site? Nou, die had ik al heel lang, maar echt een slapende site. En die heb ik dus nu weer een nieuw leven ingeblazen. Dat was destijds had je de business babes van de quote. Dat weet je waarschijnlijk wel. Dat waren van die vrouwen die konden alles. Die hadden en een groot gezin en een leuke vriendenkring en een fantastische vent en een goede carrière. Nou, echt zo'n vrouw waar je kapot aan ergert. En tot op een gegeven moment zag je in de krant dat het allemaal van die burn-out babes werden. Die zagen het niet meer zitten. Die zaten met de voeten in de zandbak en die moesten er een jaar tussenuit. En dan stiekem nou, stiekem gniffel, gniffel, natuurlijk. En, maar natuurlijk wel het echt het probleem van hoe doe je het als vrouw allemaal. Want het is, het is veel. Ik heb zelf ook een gezin. Ik heb zelf ook een carrière. En ja, soms lig je in die spagaat. Dus toen dacht ik, nou, daar moet ik iets mee Dus toen is Balance Babes geworden. Express het Babes erin. Ik heb daar in het begin heel veel discussie over gehad. Van moet dat, uh, is dat niet bimbo? Hè? Babes. Maar nee, het is tegenwoordig, mag je beauty en brains zijn. Dus uh, je mag op je, op je schoonheid, op je sexiness mag je ook nadruk leggen. Dus, uh, dus vandaar die site. En die ben ik nu, uh, heb ik nu opnieuw uh, leven ingeblazen. Met gewoon artikelen over discussies. Over wat ik net zei, ook van de MILF. En de uh, van Mag voor de mensen die MILF niet kennen. Even. Ja, dat is een geuze te term voor vrouwen... die nadat ze kinderen hebben gekregen... of op de leeftijd zijn dat ze kinderen hadden kunnen krijgen... Uh, nog steeds uh, te doen zijn voor mannen. Dus mother, I'd like to fuck zeggen mannen dan uh, tegen zo'n vrouw. Uh, nou ja, daar zijn daar discussies over. Van hoe kort mag je rok zijn? Mag je dat tegen een vrouw zeggen? Maar, nou ja, een beetje die geëikte discussies. Maar dan hoop ik er wel een stap verder mee te gaan... dan de, de platgewalste paden daarin. En voor de rest uh, zijn er ook natuurlijk... ja, de nieuwe dingen probeer ik op die site ook wel neer te zetten. Want dat trendwoordje zit toch in je. En ik heb daarbij nog de site mama.nl. Dat is van alles van en voor en door moeders. Die zit daar ook weer aan gekoppeld. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn domein. Nou, je zei net al dat je enorm veel uh, lijsten hebt op uh, Twitter. Op TweetDeck. Wat, wat heb je... Heb je nog meer? Uh, nou ja, ik heb de grote uh, technologische sites. Die, die hebben allemaal wel een Twitter-account. In die volg ik. Dat is de futurist.com, meshable.com. Je hebt de Nederlandse numrush.com. Ja, die, hebben een beetje, die had ik eigenlijk pas vrij kort ontdekt. Maar die hebben allemaal technologische nieuwtjes... met een beetje sociologische dingen erdoorheen. Uh, zoveel mensen hebben een gadget thuis. Zoveel mensen hebben een app, gebruiken ze. Dus uh, die moet ik nog een beetje ontdekken. Maar die zag er veelbelovend uh, uit. Vond ik erg leuk. En wat ik met veel plezier volg, is uh, de Post Online. Dat is een uh, afgeleide van de Jaap. Wat gebeurt daar? Dat is ooit eigenlijk begonnen door uh, opgezet door Bert Brussel als tegenhanger van de Joop.nl. En de Jaap.nl ja, die brengt het nieuws op. Gewoon zo'n ja, à la geen stijl een beetje mee vergelijken natuurlijk. Het zijn een beetje de trappertjes en de bijtertjes en uh, ja, daar heb ik verschrikkelijk veel lol om, om dat te zien. Ik ben zelf heel braaf. Oh, ja. <laughs> ja, echt. En muziek online, doe je daaraan? Nou, ik, ik kom uit de jaren 80, dus ik ben een enorme Bruce Springsteen fan, uh, George Michael fan, Dolly Parton vind ik gaaf, Jeff Healy, ik ga echt nou ja, van, van de klassiek tot de hardrock eigenlijk. Maar wat ik op het moment erg veel luister is Rasco Flats, dat vind ik een ontzettend leuke groep, en New Age van Marlon uh, Roudette. dat is echt uh, op dit moment even mijn favoriet. Mooi tekst, mooie muziek, mooie jongen. <laughs> If love was a word, I don't understand. The simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now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 Simply sound, four letters Dat al bijna twee jaar oud is. Dat vorig jaar een hitje was. Het komt van Marlon Rudet. Hij komt uit Engeland. En uh, New Age is de titel. Mooie muziek, mooie tekst, mooie jongen. Dat zegt Trentje Lieke Lamp over het nummer. Alle links staan zoals altijd op de website. De een versleten uitlaat of een ander kapot auto-onderdeel... dat kan flink in de papieren lopen. En een vervangend onderdeel kost al gauw honderden euro's. Maar is dat ook een eerlijke prijs? Daarover praat ik met automan Wim Oudewering. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Een paar weken geleden stond ik met mijn buurman te praten... en die vertelde me dat hij zijn auto moest laten repareren. En de nieuwe onderdelen alleen al, die kostten meer dan 1000 euro... Maar naar nou wat Google bleek dat hij via internet honderden euro's goedkoper uit was. Toen heb ik hem met, uh, met jou laten bellen. en uh, Jij weet welke onderdelen het zijn, maar ik heb geen balverstand van dat nou, soort dingen. Het was, het was één specifiek onderdeel. Uh, dat is de, wat ze noemen de lambda-zonde. Uh, dat is een, een sensor die de uitlaatgassen meet... en dan weer zorgt dat de motor goed draait en de uitlaatgassen schoon blijven. Ja. Um, hij had een, een Toyota Corolla en daar stond op de rekening uh, 270 euro ongeveer voor dat onderdeel. Uh, maar hij kwam het op internet tegen voor 70, 80 euro. En ja, dat geeft wel te denken natuurlijk. Uh, ik zie dat regelmatig op ebay of, of andere sites wel... dat er onderdelen worden aangeboden uh, van, een bepaald, uh, van een bepaald merk. Ja. Uh, niet van het automerk, maar dat het, dan staat het passend voor Volkswagen... passend voor Opel, passend voor Citroën. En dan zijn die onderdelen vaak vele malen goedkoper... Uh, dat zijn merken van, van Bosch, de grote toeleverancier uit Duitsland... of van Valeo uit Frankrijk of Denso uit Japan. En dan vraag je je inderdaad af, uh, hoe kan dat zo goedkoop? Nou, als je dan even gaat doorzoeken en doorvragen in de branche... dan blijkt dat er, uh, het een, een heel grijs gebied is. Ten eerste, er kan een grossier... Uh, failliet gaan. En dan worden die onderdelen via de curator op de heel goedkoop verkocht. En Dat kunnen originele onderdelen zijn. Uh, het kunnen ook onderdelen zijn die inderdaad passen voor een bepaalde auto, maar niet van de officiële toeleverancier van de, van de autofabrikant komen. Komen uit China vaak. Kunnen wel eens over de kwaliteit. Uh, maar er staat strijden. er een naam op, er staat er een type nummer op, denk ik dan. Nou, dat, dat wel. Dat, die, die onderdelen die, die zijn dan zeg maar uh, ja, vervangingsonderdelen die niet met de autorisatie van de autofabrikant worden worden geproduceerd. Maar en, het zijn dezelfde onderdelen. Het zijn dezelfde onderdelen, maar die voldoende Hij dan... had er vier nodig, dus hij bespaarde uh, honderden euro's. Ja, het, het, het is zo dat als een fabrikant het niet goedkeurt... dan zit er een kwaliteitsprobleem waarschijnlijk aan. Uh, en dat verklaart ook wel dat die prijzen soms enorm laag zijn. Uh, je vindt uh, vind er koplampen, uitlaatsystemen, uh, remschijven, uh, die lambda-zondes... Uh, hele rijen op, achter elkaar die dan op internet staan... Um, maar ja, zo'n dealer die zegt, ik mag dat niet van de fabrikant... ik moet de originele onderdelen monteren... En de universele garage die zegt, ja, ik wil dat wel voor je doen... maar je krijgt van mij geen cent garantie natuurlijk... want ik weet niet of dat onderdeel wel goed is. Maar goed, ik, ik koop dan op internet koop ik een uitlaat of remschijven... dan kan ik toch altijd wel een monteur vinden die, die eronder schroeft? Of ik ben zelf misschien handig, in mijn geval niet natuurlijk, maar goed. S sommige gevallen zou dat kunnen. Een, een uitlaat is het vrij simpel. Daar, daar kunnen we dus wat aan verdienen, vooral als het een, een auto is van tien jaar oud... en hij moet nog twee jaar mee en het uitlaatje is niet goed voor de APK. Nou, dan kun je dat zelf nog wel doen... Maar met remmen, vooral met de moderne auto's, wordt het heel moeilijk. Want het remsysteem is weer gekoppeld aan allerlei elektronische functies voor, voor ABS-anti-blokkeerremmen eh, of anti-slip-systemen. Dat wordt steeds moeilijker. En het is op het ogenblik zelfs een trend dat, eh, dat zeg maar, de, grote, de groothandel voor de garagewereld, waar je onderdelen kunt kopen, zeg maar goedgekeurde onderdelen, die verkopen ook niet meer graag aan particulieren. Want die willen gewoon dat hele beunhaascircuit een beetje in toom houden. Want er komt altijd eh, op een of andere manier. Die geduffel van. Over mag garantie. het allemaal van de NMA? Ja. Uh, je mag, je mag wel uh, natuurlijk het een, een, een beetje reguleren, maar ze willen natuurlijk wel de, de veiligheid van de auto ook in in de, in de hand houden. En als iedereen aan elektronische systemen gaat zitten sleutelen, dan is het. Het veiligheidsrisico en het betrouwbaarheidsrisico is natuurlijk uh, heel groot. En vooral ook uh, een, een, zo'n lambda-zonde, waarover ik dat... Als je die uh, ten eerste... Hoe weet je dat die kapot is? En dan moet je toch een kast hebben dat je de uitlaatgassen controleert op, op de samenstelling. Want daar zijn die dingen voor. Daar zijn die dingen voor. En dan moet je hem erin zetten. Dan moet je het weer controleren. Ja, en dan weet je niet of het werkt. Want dat weet je pas als je bij de garage komt en de APK zegt... Ja, maar de uitlaatgassen hebben te veel CO2, te veel dit of dat. Dus het is, uh, het is een, een grijs gebied. Je kunt het doen, je kunt het kopen. De, het, het gaat om niet eens zulke grote aantallen. Want als er 50 van die onderdelen op een rijtje staan, lijkt dat veel. Maar dat geldt voor heel Europa, voor de hele wereld, hè, dat je het kopen kan. Ja. Uh, je kan er wat mee verdienen. Maar de branche zelf, die zegt, ja, maar wat moeten er ermee? mee? De klant wil wel kwaliteit, wil wel garantie hebben op de reparatie en op het onderdeel. Maar als je ergens in het vreemde een onderdeel koopt, kunnen wij dat niet garanderen. Maar ik kan dus zelf, als ik dat zou kunnen... remschijven op mijn auto zetten. In principe kun je dat doen. Maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. En anders is het een groot risico. Ben jij zelf een klusser? Uh, voor nieuwe auto's zeker niet. Maar voor een oldtimer van 40 jaar oud... waar de, toen de techniek nog veel simpeler was... daar kun je veel meer zelf doen. Uh, daar zit geen elektronica in. nauwelijks elektronica in. En daar doe je een motorkap open en dan zie je meteen waar alles zit. En dat laat je tegenwoordig wel uit je hoofd... om ergens een stekker af te trekken, want dan kan het helemaal fout lopen. Want hoe erg is het tegenwoordig met die elektronica's in auto's? Eigenlijk wordt alles geregeld door de elektronica. Uh, de motor is nog steeds met zuigers, drijfstangen en kleppen. Hè. Dat is de hardware. Maar alles eromheen wordt geregeld door de elektronica. En één storing in het elektronische systeem... kan soms de heleboel in de war sturen. Zijn er veel van die sites waar je onderdelen op kunt kopen... Uh, ebay is een site, maar je kan op marktplaats kun je het ook vinden. En uh, je hebt soms sites in, in, in andere landen die specifiek voor de lokale markten zijn. Uh, waar je onderdelen, uh, als je motorparts in googelt uh, voor, voor Engeland. dan krijg je ook een hele speciale site waar je allerlei onderdelen kunt vinden, uh, Italië, Frankrijk, Duitsland uh, en, en in Amerika. Met name ook Amerika zijn de auto's toch wat ouder gemiddeld dan, uh, dan in Europa. En daar is ook een heel circuit van, uh, van parallel verkoop van auto-onderdelen... die een stuk goedkoper zijn, maar nogmaals... het is niet altijd de kwaliteit die de fabrikant uh, oorspronkelijk bedoeld heeft. Ja. Ik neem aan dat uh, die sites ook vergeleken worden met elkaar. En dat vooral natuurlijk all-time liefhebbers daar uh, heel vaak op zullen googelen. Oh, daar, daar zie je ook, ook, ook prijsverschillen. Uh, ik heb al eens een keer gezien met, met airbags... Uh, dat, uh, dat een ene airbag voor een bepaalde auto drie keer zo duur was dan een andere. Maar dat bleek weer een ander kanaal te zijn. Uh, auto's die uh, tot los zijn verklaard... Daar komen bepaalde onderdelen, als die bijvoorbeeld van achter de toto los is geraakt... dan zijn de koplampen nog helemaal nieuw. Dan worden de koplampen aangeboden, maar dat weet je niet of die van een schadeauto komen... of nieuw uit een doos komen. En daar zit een hele grote prijsverschil in. Wim Ouderwering graag tot volgende week. De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Het nieuws en achtergronden, video's en blogs...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 En dan de buis vanavond. Het laatste deel van de DWDD University met Alexander Klupping op Nederland 3 om 5 voor half negen over de toekomst van de digitale techniek. Dragen we over een paar jaar allemaal een Google-bril... en zijn we 24 uur per dag ingeplucht op de digitale wereld. Presentator Ramon Beuk duikt in een nieuwe serie. De titel luidt Rotti op de kaart. En dan gaat het uiteraard over de geschiedenis van de Surinaamse keuken... om 5 voor 9 op Nederland 2. En voor films moet u vanavond zijn bij onze Zuiderburen. Om kwart over tien begint op canvas de met veel jubel onthaalde misdaadthriller No Country for Old Men van de gebroeders Coen. Na het boek van Cormac McCarthy duurt tot tien over twaalf. En dan kunt u terugschakelen naar één Voorheen België één. En dan valt u in de film van Paul Verhoeven Basic Instinct. Die begint al om tien voor half twaalf. Maar volgens mijn tijdrekening bent u dan nog net mooi op tijd om die ondervragingsscènes van Sharon Stone mee te pikken. Daar zit u natuurlijk vast op te wachten. En voor de rest van het tv aanbod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 Theo Kars, een uur lang Radio 1, vanavond van 7 tot 8 in brand met Boeken. Het nieuws van alle kanten.